1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch dus met arts zonder grens Jorike Smal. Aanleiding is de ernstig verslechterde situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedemiddag, minister Timmermans gaat uit van gewone inbraak. Saoedi's weigeren zetel in veiligheidsraad en consumenten positiever gestemd. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon. In het zuiden en westen is er kans op motregen. En bij weinig wind is het 13 tot 16 graden. Morgen overwegend droog en af en toe zon. Met 14 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Later op de dag is een bui mogelijk. De Haagse politie gaat ervan uit dat de inbraak in de woning... die wordt beheerd door de Russische ambassade... niets te maken heeft met de diplomatieke rel tussen Nederland en Rusland. Alle resultaten van het onderzoek wijzen er tot nu toe op dat het om een gewone inbraak gaat. Het sporenonderzoek is gisteravond laat afgerond. Het onderzoek naar de inbraak gaat wel verder. Ruzie tussen Rusland en Nederland vraagt veel van de tijd van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Verslaggever Vincent Rietbergen sprak daarover met de minister. Hoe kijkt u nou naar het incident van gisteravond in de Banstraat? Nou, voor zover we nu weten is er gewoon een inbraak.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 Consumenten zijn weer wat minder somber geworden. Het consumentenvertrouwen kwam in oktober uit op het hoogste punt in twee jaar tijd. En dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, minder somber, uh, hoe komt dat? Nou, Dat komt voornamelijk omdat de consument wat positiever is gestemd over de economie. We hebben de laatste tijd natuurlijk ook al wat lichtpuntjes gehad. woningmarkt lijkt te stabiliseren, export trekt aan. En uh, ja, de consument is en uh, heeft toch wat meer hoop voor de nabije toekomst. Minder sommer, maar betekent ook dat we dan meer gaan uitgeven. Want dat is niet altijd uh, hetzelfde, hè, geloof ik. Nee, dat is ook nog maar de vraag. Want de koopbereidheid van de consumenten die is nog onveranderd laag. En dat is natuurlijk wel logisch. Want dat hangt natuurlijk sterk samen met de koopkracht van uh, de consumenten. Ja, die uh, is nog steeds is al een tijd lang in mineur. Dus het zou het vreemd zijn als ze ineens meer zin hadden om geld uit te geven. Maar er zit wel verbetering ook in, ook op dat punt. Er zit er wel een kleine verbetering in. Maar goed, dat komt weer op een verslechtering die we de eerdere maanden hebben gehad. Dus al met al balanceert dat al een tijdje op een uh, bijzonder laag niveau. Maar toch, als we kijken dan, uh, in ieder geval naar dat consumentenvertrouwen: hoogste punt in twee jaar tijd. Um, kun je dan spreken van een omslagpunt? Zeker dat het, uh, de, vooral het oordeel over de economie, dat is in tijden niet zo hoog geweest. Dat is uh, behoorlijk veel verbeterd in de afgelopen maanden. Uh, en ja, dat uh, kan betekenen dat als de consument het met de economie in zijn geheel uh, weer eens beter ziet gaan, dat hij daarmee ook vanzelf weer wat vertrouwen krijgt in zijn eigen positie. Dank u wel, Peter Heijn van Mulligen van het CBS.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 De vrouw en een voormalig medewerker van de abortuskliniek, Preterm Rutgers, staan voor de rechter op verdenking van zorgfraude voor een bedrag van 950.000 euro. Uit onderzoek van de Fiot blijkt dat de kliniek tussen 2007 en 2009 meer abortussen declareerde bij het college voor zorgverzekeringen dan ze uitvoerde. En ook betaalde patiënten contant en werden die betalingen niet in de boekhouding verantwoord.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 In het noorden van India beginnen archeologen vandaag... aan een zoektocht naar een verborgen schat onder een oud paleis. En ze doen dat op basis van een droom... die een hindoeheilige onlangs heeft gehad. De hindoeheilige zegt in een droom te hebben vernomen... dat een raja onder het paleis duizend ton aan goud en juwelen heeft verborgen... ter waarde van 37 miljard euro. En uit metingen bleek afgelopen weekend... dat op 20 meter diepte zware metalen liggen. Maar welke dat is, dat is nog onduidelijk. Dorpelingen in de omgeving van het paleis... nemen de droom van de swami, zoals het heet, die heilige, ook zeer serieus. Het verhaal wordt al generaties lang verteld. De vroegere Oekraïnse premier en revolutieleider Julia Timoshenko... wordt zeer waarschijnlijk overgebracht naar Duitsland. President Janukovic tekent op korte termijn een wet die dat mogelijk maakt...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 RKC-trainer Erwin Koeman is voor één wedstrijd geschorst... na aanleiding van zijn uitspraken na afloop van PSV-RKC. Koeman was het toen niet eens met scheidsrechter Ed Jansen. Die gaf een RKC-speler een tweede gele en dus rode kaart... omdat hij te lang zou hebben getreuzeld bij, het ingooi, bij een ingooi. De reactie van Koeman was toen zo. dat voorkomen we met tien man te staan. En uh, ja, een hele zielige actie. Ik weet zeker, en dat heeft niks met groot of klein te maken... maar als het andersom gebeurt, of, dan, zou, dan gebeurt dat niet... En dit is gewoon zo'n zielige actie van een scheidsrechter die weer even weer op het podium wil staan. En uh, daar ben ik echt ziek van. En, uh, en nogmaals, uh, ik dacht uh, dat we hier toch wel een, een punt verdienen met, met, de werk, met, met de wijze zoals we gespeeld hebben. Ik denk dat we het heel goed gedaan hebben, alleen uh, we staan weer met lege handen. En dat, uh, ja, dat is voor de jongens wel uh, enorm jammer, omdat ze er keihard en kei voor gewerkt hebben. Maar ik wil alleen maar aangeven, als PSV uh, dit zou... Uh, uh, overkomen met die, met die ingehoor. daar ga je, dan ga je hem niet geven, daar ben ik 100% van overtuigd. En ons geeft hij uh, een tweede gele kaart. Dat is lekker veilig. Maar dit is zo, uh, zo, uh, zo kinderachtig. Gewoon uh, even weer laten zien wie de baas is op het veld. En het is zo, zo, zo makkelijk om RKC hier in de 88ste minuut, of weet ik veel wanneer het was, om, om hem een tweede gele kaart te geven. Kom eens op, zeg. Erwin Koeman, dit was dus zijn kritiek na afloop van PSV-RKC. En nu dus de reden waarom hij een wedstrijd is geschorst. Hij gaat niet in beroep. RKC zegt de straf schoorvoetend te accepteren. En daarom mist Koeman morgen dus het duel met Rode JC. Assistentcoach Roy Hendrikse vervangt hem. De hoofdpunten nog een keer. Minister Timmermans gaat uit van gewone inbraak. De politie doet verder onderzoek. Saudis weigeren zetel in veiligheidsraad... omdat conflicten en oorlogen niet worden opgelost. En consumenten zijn positiever gestemd... maar er wordt niet meer geld uitgegeven. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Straks de NCV met het vervolg van lunch.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 Ga jij donderdag ook naar die meeting in Parijs? Ja, ja, ja. Ah, gelukkig. Hoe ga jij met de auto? Nee, nee. ik reis business. Ja, hè? Zo. NS Highspeed brengt u al in drie uur van Schiphol naar Hatje Parijs met Thalys. En of u nu eerste of tweede klas reist... u geniet altijd van een uitstekende catering, wifi en een stopcontact voor uw laptop. Dat is Business Class volgens NS Highspeed. Boek uw treinticket op nshighspeed.nl. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met arts onder grens Jorieke Smal. Aanleiding is de ernstig verslechterde situatie... in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Afsluiting van een weekje in de praktijk op slot Loevestein. Dat slot ligt in de middle of nowhere. En toch voelt directeur In Stijn. In Steins, heet zij, zich op haar gemak als ze daar s'avonds blijft slapen. Nee, ik moet zeggen, ik heb niet het gevoel dat ik, dat ik me onveilig voel. Het was wel vorige week voor het eerst een ontzettende herfststorm. En dan waait het overal, het keert overal, de gordijnen die wapperen. Dat was wel even zo van, oké. Okay. En na standpunt.nl. de stelling dan... het stunten met plofkip moet stoppen. Bent u het daarmee eens of oneens? sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert eens en oneens, doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek is ernstig verslechterd. Artsen zonder grenzen maakt zich zorgen over de vele duizenden mensen die daar op de vlucht zijn. Maar de organisatie maakt zich ook zorgen over de veiligheid van hulpverleners. Artsen zonder grenzen is zo'n beetje nog de enige organisatie die actief is in die regio. Jorieke Smal is hier, hartelijk welkom. Logistiek medewerker bij Artsen zonder grenzen. Ik zei net arts zonder grenzen, maar jij bent niet echt arts... Nee. Jij maakt het uh, werk voor die artsen mogelijk uh, met al jouw logistieke kennis natuurlijk. Ja. Zo zit het. Dertien uh, maanden op missie geweest hè, in de Centraal Afrikaanse Republiek. Hoe was het daar? Ja, heel erg uh, verschillend. Ik heb in twee verschillende projecten gewerkt. Eentje helemaal in het, uh, in het oosten van het land en eentje ook in het noordwesten. En de problematieken in beide projecten zijn totaal verschillend. Maar betekent dat dat het, uh, op de ene plek uh, rumoeriger was dan op de andere plek? Um, ja, eigenlijk wel. In het um, oosten zit vooral uh, het leger van Koning. Uh, dus uh, ik geloof dat in het Nederlands dat het Verzetsleger van de Heer heet. Uh, terwijl in het uh, noordwesten veel meer de Seleka, dus nu de rebellengroep, uh, voelbaar is. Ja, en wat, wat merk je daarvan dan als je daar rond bent? Nou ja, dat er heel veel gewapende mannen rondlopen en dat er, ja, dat er ook spanning is tussen de vele christelijke bevolking en de islamitische rebellen. En dat er ja, toch ook af en toe geschoten wordt of ja, een granaat hier en daar afgaat. En hoe reageren die mannen met die geweren op een vrij lange Nederlandse jonge vrouw met blond haar? Ja, dat uh, zorgt uh, voor huwelijksaanzoeken soms. Okay. En uh, zorgt ook wel voor grappige situaties. Uh, maar je wordt toch in het algemeen wel serieus genomen. En uh, ja, hoewel ze misschien niet heel erg blij zijn met pottenkijkers... weten ze wel dat ze het nodig hebben om de bevolking ook een beetje tot rust ja. uh, te maan. Want wat als gezegd jullie zijn eigenlijk de enige organisatie die daar nog actief is. Ja. ja, ja. Um, je hebt nu nog contact okay, met mensen die daar nu nog steeds zitten. Wat, wat zijn hun verhalen? Ja, dat het wel uh, steeds erger wordt eigenlijk. Hè. Het was natuurlijk na de koep in maart was het al uh, niet al te best. Vooral de hoofdstad en uh, Bogila hebben daar toen uh, best uh, hard uh, mee te maken gehad. En nu, uh, ja, het gaat eigenlijk van kwaad tot erger. Dus ze ja. uh, zitten in een soort visuele cirkel van geweld. Want je zei net van, uh, uh, toen jij er zat, was het, laten we zeggen, betrekkelijk rustig. Maar dat is nu dus wel meer toegenomen, de, de onrust. Het is, uh, van wat ik ervan hoor en begrijp... is het nu echt heel vreselijk. Vooral in Bosangoa. Dat is uh, nu echt uh, heel erg. Mm. En wat houdt het in heel erg? Heel erg betekent dat eigenlijk heel veel mensen gevlucht zijn en dus alles uh, hebben achtergelaten. En als je vlucht in een gebied waar natuurlijk malaria heel erg uh, hoog is, dan ja, is de kans dat mensen ziektes krijgen en bijvoorbeeld ook ondervoet raken heel groot. En dan is de kans dat je weer andere ziektes krijgt nog veel groter. En in een land waar bijna geen medische voorzieningen zijn, is dat dus heel erg... Uh, uh, als mensen gewoon geen gezondheidsposten meer kunnen bereiken. Ik zei het al, je bent logistiek medewerker bij artsen zonder grenzen. Wat doe je dan? Wat is jouw werk daar? Ja, wat doe ik? Ik zorg ervoor dat alle materialen... die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen... Uh, op de juiste plaats liggen en zijn. En ook op het juiste moment. Ja, goed, dat is in één zin ongeveer. En wat betekent dat in de praktijk? Want het papier waar dat dan op staat geschreven... is natuurlijk makkelijker gezegd en ja. gedaan... dan in de praktijken die je elke dag daarmee maakt. Ja, wij maken eigenlijk... twee keer per jaar maken we hele grote internationale orders. En die komen dan... eigenlijk worden die verscheept vanuit Amsterdam. En die maak je... en dan moet je ook tussen de drie en zes maanden wachten... totdat die daadwerkelijk op de plaats van bestemming zijn. Maar dat, dat is gewoon een lijst met spullen die je nodig hebt? Ja, dat zijn computers, maar ook bijvoorbeeld emmers of uh, balpennen. En dat wordt dan... Uh, na een half jaar krijg je dat daar... Ja, maar je kan natuurlijk ook lokaal bepaalde dingen wel, uh, wel kopen. T natuurlijk geen medicijnen en medische apparatuur. Maar je kan bijvoorbeeld soms, als je echt een emmer nodig hebt... en toevallig is die niet meer in je magazijn... dan kan je die ook lokaal kopen. Nou, en zit je daar dan in een tentje of zo om dat allemaal te regelen? Of, uh, of heb je daar gewoon een, wel netjes een soort van kantoor? Dat hangt heel erg van je, van je project af. Maar meestal hebben we wel een, een kantoor. En dat uh, is of in een gebouw, gewoon van, van Baksreen. Of uh, dat kan ook in een soort leemhut uh, zijn. Dat hangt erbij beetje af hoe lang het project er al is. En wat er uh, voorradig is, zeg maar. En, en wat voor werkdagen maak je daar? Ik bedoel, hangt daar ook een prikklok dat je inderdaad om vijf uur kan uitklokken... en, en uh, avond, uh, avondactiviteiten kan ondernemen? Of, het lijkt me niet namelijk. Nee, je moet uh, vaak toch wel lange dagen maken. Maar je doet het natuurlijk ook... je bent zo gedreven, want je bent... ja zo je, je ziet zo waar je het voor doet. Dus ja, soms uh, begin je om zes uur... en ben je om acht uur pas klaar. En soms uh, heb je er ook gewoon op een gegeven moment genoeg van. Dus zeg je om vier uur, uh, jongens... Uh, ja ik moet even mijn rust pakken. Een weekend of zo, heb je dat? Afhankelijk van de situatie proberen we één dag, meestal zondag, niet te werken. Maar als je bijvoorbeeld arts of verpleegkundige bent... dan is dat weer veel moeilijker, want dan uh, werk je in roosters. Ja, en dan ben je daar een tijd geweest... en dan sta je hier in Nederland weer met je boodschappenkarretje bij de Appie. Ja, en dan denk je, goh, wat uh, hebben we het hier toch goed, hè? Dan hoor je dat het hier gaat over de Zwarte Piet... en uh, over al wat toestanden met Rusland. ja. Nou ja, dat is, dat is de realiteit hier. En dat mag je natuurlijk ook niet bagitaliseren. Nee, maar, dus, maar hoe euh... moeilijk is dat? Als je daar in, in, in allerlei vreselijke dingen uh, mensen ziet vluchten. En in vreselijke omstandigheden ziet. En dan zie je dat wij dit soort ja, misschien betrekkelijk luxe discussies voeren. Het is misschien wel, wel moeilijk, maar ik denk dat ik me ook moet realiseren dat dit de realiteit van Nederland is. En dat mensen zich hier over hele andere drungen, dingen druk maken. En dat dat ook oké okay is. Ja. Je zei net van, uh, over die werkdagen: van, ja, als je daar bent en je, dan wil je ook uh, hè, je best doen. En, en waar, waar komt dat vandaan? Ja, ik denk toch dat dat. Hè, Arts zonder grenzen is een medische organisatie. Dus je ziet mensen echt opknappen. Natuurlijk gaan er ook mensen uh, dood. Maar de meeste... En dat is gewoon heel mooi. En dat is heel motiverend. Als je gewoon ziet dat je collega's... andere mensen er weer bovenop helpen. En ook het feit bijvoorbeeld... Hè, dat Arts zonder grenzen nu nog een van de weinige organisaties is... die in de Centraal-Afrikaanse Republiek is. Dan um, het feit dat doordat jij daar bent... of hè, Arts zonder grenzen... dat de mensen zich ook veiliger voelen dat doet je ook echt wel iets ja, als mens. Maar het feit dat jullie daar als enig nog zijn... dat is natuurlijk niet voor niks. Dat betekent ook dat het daar gevaarlijk kan zijn en onveilig. Ja, dat, uh, dat kan zo zijn. Maar tot nu toe heeft artsen Zonder Grenzen... de voor- en nadelen tegen elkaar opgewogen. En uh, ja, is nou. toch onze hulp uh, daar nog aan en, en, en wat jou zelf betreft, uh, zeg maar... dat idealisme, dat, dat is zwaarder dan dit soort dingen... Ja, want juist op dat soort plekken is waar de hulp het hardst nodig is. En dat is ja, waarvoor je het toch doet, zeg ik dan. En uh, ja, dan is het mooi om daaraan je steentje bij te kunnen dragen. In 2011 is er een film gemaakt, hè, First Mission. Um, laten we even een klein stukje luisteren naar een fragment uit die film. Uh, want ja, we hebben misschien best een romantisch beeld van dat artsen zonder grenzen. Nou goed, Je hebt net al een beetje de andere kant ook laten horen. Uh, we horen in, de, in dit stukje een arts die van haar baas het bevel krijgt... dat zij direct moet terugkomen naar het kamp. Maar die arts wil niet luisteren en wil toch nog even een vrouw helpen. Het is goed, Matthijs. Ik ga haar halen. En jij moet me helpen. Nee, jij moet nu met ons mee. <tie> Marina, je weet niet wat je doet. Klopt dit een beetje bij de werkelijkheid? Eh... Um... Ja, zij had dus naar haar projectcoördinator moeten luisteren, maar haar menselijke instinct zegt dat ze iets anders moet doen. En dat is in: hè, we zitten daar soms in situaties die je hier je niet voor kan stellen. En hoe je daarop reageert, weet je eigenlijk ook niet totdat je het daadwerkelijk meemaakt. Dus, uh... dus je kan hier allemaal afspraken maken, maar daar in de werkelijkheid is het natuurlijk toch even anders. Ja. Het is heel moeilijk om, om uh, je hart uit te schakelen en gewoon je verstand te volgen. Want dat is eigenlijk wat je zou moeten doen. Maar dat, uh, dat werkt natuurlijk niet altijd. In die film wordt een jonge arts gevolgd. Hè? Die krijgt te maken met een tekort aan medicijnen, diefstal, mijnen. Ze heeft een korte, vurige relatie met een andere medewerker van de hulporganisatie. Uh, kom jij ook dit soort uh, dingen tegen, Jorieke? Um, ja hoor, het, het, het gebeurt allemaal. Behalve die aanzoeken allemaal. van die mannen met die geweren. Nee, het, um, het kan allemaal natuurlijk gebeuren. Het ligt heel erg aan je, aan je project en hoe de situatie daar is. Maar uh, ja je kan uh, jammer genoeg toch uh, te maken krijgen met uh, geweerschoten... die uh, niet om je oren vliegen, maar wel relatief in de buurt zijn. En uh, ja, er kan natuurlijk ook iets moois op bloeien tussen twee collega's... omdat je zoiets... Um, intens meemaakt. Dat... Je, je, zit, je zit met een klein clubje ja. en, en je maakt dus. Ja, je, je staat toch voortdurend wel onder spanning. En dat. Ja, dan wil je dat ook wel bij elkaar kwijt, misschien. Ja, want er is vaak weinig andere dingen zijn er te doen. Dus je collega's worden ook je familieleden en je vrienden. Dus daar uh, moet je maar het beste. Uh... Ja, het beste eruit ja. gaan zien te halen. Ja, snap ik. Um, woensdag bracht Actjes zonder grenzen het bericht naar buiten... dat het geweld in de centraal Afrikaanse Republiek toeneemt. Uh, en ook dat hulpverleners daar steeds meer last van beginnen te krijgen. Dat het zich ook tegen de hulpverleners keert misschien wel. Hoor je dat ook of niet? Um, ja, er gebeuren wel uh, dingen die eigenlijk niet zouden, zouden mogen gebeuren natuurlijk. Want we zijn neutraal en uh, zo zou dat ook gezien moeten worden. Maar tot dusdanig is artsen zonder grenzen nog steeds ter plaatse. Dus um, ja, kunnen we ons werk nog, uh, nog doen. Maar als dat die situatie echt verslechtert, dan uh, zou dat wel uh, heel vervelend zijn. Ja. Uh, jij uh, staat alweer op punt om ergens anders naartoe te gaan. hè? ja. Congo, begreep ik? Ja, de Democratische Republiek Congo. Ja, en voor hoe lang is dat dan? Negen maanden. Kijk aan. Dus dat, en hoe lang ben je nu in Nederland geweest? Vanaf begin augustus. Dat is een paar maanden dus. Even weer in Nederland? Ja, even weer opladen. Ja, Want dat is dus wel nodig? Ja. En dat kan ook in Nederland, je opladen dan? Ja, want hier kan je gewoon lekker een taartje eten... en om drie uur s'nachts in Utrecht rondfietsen. En daar word ik toch wel gelukkig van... En uh, ja, je ziet al je vrienden en familie weer. En, uh, mijn zus heeft een baby gekregen, ik ben naar een bruiloft geweest. Dat zijn natuurlijk toch mooie momenten. Ja, en wat ga je in Congo doen? In Congo uh, word ik projectcoördinator van een team... waar we onderzoek doen en mensen testen op uh, de slaapziekte. En waar we ze ook behandelen indien ze positief uh, gevonden zijn. Oké, okay, En slaapziekte, hoezo? Slaapziekte, dat is uh, ja, daar een, een groot probleem. Dat is een ziekte waar je uiteindelijk dood aan gaat. En omdat uh, dit is helemaal in het noorden van Congo en dat is zo uh, bebost eigenlijk en slecht bereikbaar, dat uh, die ziekte daar uh, ja, aardig uh, goed zijn weg aan het vinden is. Okay. En de medische zorg, het is best wel speciali specia uh, dat komt er goed uit. specialistisch uh, en daarom komen wij zeg maar, met een mobiel team die alle speciale machines mee heeft en gaan wij allemaal verschillende dorpen af om de mensen te testen en uh, te behandelen indien dat uh, nodig is. En, en hopend dat je dus hier een oplossing kan vinden voor, die, voor dat grote probleem van die slaapziekte ja. daar. Goed werk dus. Uh, nou, een goede reis zou ik zeggen. En ja, dank, dank dat u. je er hierover kwam vertellen, nog vlak voor vertrek even. Jorieke Smal is dat, van Artsen Zonder Grenzen. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, de hele week was verslaggever Ingrid Koning te vinden op slot Loevenstein. De vacature voor een nieuw beheerderskoppel is nog niet ingevuld. Directeur Ian Steins wil de procedure voor januari hebben afgerond. En tot die tijd is zij zelf de beheerder. Vandaag rijdt ze over het terrein van slot Loevenstein om te kijken of alles in orde is. Met het golfkarretje scheuren we over het terrein heen. We gaan behoorlijk hard. Ja, dat gaat hartstikke goed. Nee, eerlijk is eerlijk. Oeh, ik heb mijn auto niet weggezet. Foutje. Maar waarom is het erg dat die auto hier staat? Ja, ik wil nooit dat er auto's in het terrein staan als het publiek komt. Dat vind het niet oh. netjes. Anders heb je veel te veel blikken. Voordat je weet dat de deur van het woonhuis staat open. Ja, dit gaat allemaal een beetje anders dan dat ik wil. Maar je laptop is er nog wel? Nou, die staat er. En die andere ook. <laughs> Mijn tas. Mis Portemonnee? Portemonnee. Wat <laughs> Hoe veilig is het hier op Loevestein? Ja, nou ja, zoals je ziet, uh, veilig. Er is, uh, de deur staat open. En vooralsnog uh, mis ik niks. Maar voel je je wel eens onveilig je als beheerder? Nee, ik moet zeggen, ik heb niet het gevoel dat ik, uh, dat ik me onveilig voel. Het was wel vorige week voor het eerst een ontzettende herfststorm. En dan waait het overal, het keert overal, de gordijnen die wapperen. Dat was wel even zo van, oké, okay, ja... Uh, want het is natuurlijk allemaal niet geïsoleerd en geen dubbel glas en dat soort dingetjes maar het is niet eng nee het voelt ook niet de deur maar op slot doen ja laten we maar weer gaan en dan uh, ja, gaan we weer even door het natuurgebied uh, met elkaar hoe groot is dit gebied? het gebied is 700 hectare het is een geweldig mooi natuurgebied waar uh, koningspaarden en uh, de geuzen runderen uh, grazen uh, het is een heel spannend gebied nu komen we over een terrein waar de runderen lekker rommelen. Dus het is even hobbel, bobbel, bobbel. Ik hoop dat hij het redt. Ja! <lacht> Komt u maar, wij wachten wel even. Met opa en oma, een dagje op stap- in de hersvakantie. Ja, ja, je moet ook iets educatiefs doen hè. Leuk dat jullie geweest zijn. En nu gaan jullie met het bootje terug naar Woudegem. Ja. Ik ga hem luiden, dan hoor je hem en dan roepen we Filip Vink, dat is de veerman. Hoi hey Filip, Alles goed? Bij een veerboot denk ik een hele platte boot, maar dit is gewoon een grote sloep. Dit is vroeger een zegenboot geweest en dit is eigenlijk een hele mooie boot. Zeker als we de kinderen overzetten natuurlijk. Maar je hebt een probleem met deze boot. Klopt. Als je nou goed kijkt, dan zie je dat deze boot niet geschikt is om fietsen gemakkelijk te transporteren. Filip moet het allemaal met het handje erin tillen. Letterlijk ze zich een breuk. Dan sta je wel open voor veranderingen? Jazeker, dat moet ook wel hoor. Dat is ook weer hard nodig. Maar we zaten al heel eind, de tekeningen zijn klaar. Dus dat is erg belangrijk. Wat voor modernisering? Staan er nog meer op het spel de komende jaren? Nou, waar ik naar kijk is bijvoorbeeld uh, de ontvangsten in het kasteel. We hebben geen lift. Nou, en een lift in het kasteel maken, dat zal ook niet zomaar even gebeuren. Maar ook daar zal ik wel aandacht moeten besteden aan de manier waarop de mensen alle spulletjes het kasteel in kunnen sjouwen. Dat is toch ook een belangrijk uh, gegeven. Uh, andere zaken zijn veiligheid. We hebben toch wat oudere collega's. Die moeten heel veel trappen lopen. Nou, daar moet je goed oog voor hebben. Houden ze dat op langere termijn ook vol. Dus dat zijn toch een aantal aandachtspunten naar de medewerkers toe. Die op pad komen van een beheerder. Want doet hij dat niet? Dan overleeft Lovenstein het niet? Nou, weet je, ik zeg altijd heel eerlijk, ik ben een voorbijganger. Loevesijn staat al als gebouw 650 jaar. Dat overleeft ons allemaal. Maar ik vind het wel erg belangrijk dat het toegankelijk blijft voor het publiek. En daar sta ik voor. Volgende week, dat was de bijdrage van Ingrid Koning deze week aan, aan in de praktijk. Volgende week loopt Anne van der Veen mee in de wereld van de tweedehands verkoop. De tweedehands verkoop dus vanaf volgende week vlak voor half twee steeds in dit programma. Zometeen is er stand.nl. De stelling dan het stunten met plofkip moet stoppen. Dit is Radio 1. Hier is het NOS Journaal, Ewout de Jong. Bewoners van Almere die veel overlast veroorzaken... kunnen als het aan de gemeente ligt worden overgeplaatst naar de rand van de stad. Het is lastig om overlastgevers juridisch aan te pakken. Hoewel ze vaak grote problemen veroorzaken... plegen ze vaak geen strafbare feiten. Bij een tijdelijk kantoor van Greenpeace in de Russische stad Moermansk is vannacht ingebroken. Een kooi die de organisatie vandaag wilde gebruiken voor een protestactie is daarbij gestolen, zegt de Greenpeace. Op beelden die Greenpeace heeft vrijgegeven zijn zes mannen met een bivakmuts te zien saoedi arabië wil geen zitting nemen in de VN-veiligheidsraad. De Saoedische regering zegt dat de raad niet in staat is om oorlogen en conflicten op te lossen, zoals in Syrië. Dat ook het Palestijnse vraagstuk na 65 jaar nog niet is opgelost, is volgens de Saoedis het bewijs dat de Veiligheidsraad zijn taken niet vervult. Franse ambtenaren mogen niet meer weigeren... om een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen te sluiten. Sinds de invoering van het homohuwelijk in mei... hebben sommige Franse ambtenaren zich beroepen op gewetensbezwaren. Dat mag dus niet meer. Voor de invoering was er veel verzet in Frankrijk tegen het homohuwelijk. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Supermarkten stunten steeds vaker met plofkip. Onder meer Albert Heijn, de C1000 en Plus... zouden meer adverteren voor de goedkope kip in vergelijking met 2012... zegt de stichting Wakker Dier. Wakker Dier vindt het ongeloofwaardig dat supermarktenklanten... kreupelen met antibiotica volgestopte dieren blijven aansmeren. Ik citeer dat, hè, dat zegt de Wakker Dier allemaal. De spotjes van Wakker Dier liegen er dan ook niet om. Met goedkope kip lokken supermarkten ons de winkel in... Maar een kilo kip is geen stuntartikel. Het is een kilo dier. Moeten de supermarkten stoppen met het reclame maken voor plofkippen... of is de biologische variant veel te duur? Dan zullen consumenten altijd behoefte hebben aan een goedkoop stukje kip. Ik ga erover praten met Miranda Boer. Die is van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Dat is de branchevereniging van de Nederlandse supermarkten. Mevrouw Boer, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Wakker dier kakelt als een kip zonder kop. Ja. Ik eet graag plofkip. Nou, plofkip bestaat niet. Dat is een etiket van Wakker Dier. Maar als ze daarmee het gangbare stukje kip bedoelen... wat in de supermarkt verkocht wordt, ja. Wakker Dier moet ophouden met deze haatcampagne. Ja. Drie keer Ja. Voor wat het waard is. Dan de stelling. Eh, daar mag iedereen van zeggen wat hij ervan vindt. Eens of eens. Het stunten met plofkip moet stoppen. Bent u het eens of oneens dus, sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. 0800-1101. www.stand.nl is de website. En hek je standpunt als u twittert eens of oneens. Mevrouw Boer, het stunten met plofkip moet stoppen. Eens of oneens. Nou ja, Zoals ik net al zei, plofkip is, plofkip is een etiket van wakker dier. Nou. Net zo goed als stunten. Maar als we dat nu het hele half uur gaan doen... dan wordt het een hele ingewikkelde discussie. Dus als ik zeg plofkip, dan, uh, weet u, uh, dan weet de luisteraar nu... dat u vindt dat dat niet het goede woord is. Maar het praat wat makkelijker, dan weet iedereen waar we het over hebben. Goed? Ja, nou... Het is een, een regulier product. Net als ieder ander product wat verkocht wordt in de supermarkt... is dat wel eens in de aanbieding. Dus wij zien daar geen probleem in. En het doet ook niets af aan de stappen die wij hebben aangekondigd... om uh, dat reguliere stukje kip om dat verder te verduurzamen. Daar ja, komen we zo meteen over te praten, want da da daar bent u druk mee bezig. Even dan toch die cijfers van wakker dieren. Daarin blijkt dat Albert Heijn in de eerste zes maanden van dit jaar... 58 keer reclame heeft gemaakt voor die kippen. Uh, in 2012 was dat nog 21 keer. Dus een verdriedubbeling. Ja, dat is het prijsbeleid en het promotiebeleid van Albert Heijn. Daar ga ik niet over. Maar nogmaals, kijk, het is een product als ieder ander product. Dus het is ook wel eens in de aanbieding. Ik denk ook dat heel veel consumenten... zeker in deze tijd daar heel erg blij mee zijn... En dat doet niets af van de stap die wij hebben gezet naar verduurzaming. We streven over de hele linie ernaar als supermarktbranche om duurzamere producten aan te bieden. Om ook bijvoorbeeld de winkels te verduurzamen, duurzamer transport, dus zuiniger transport. Dus we zetten stappen op tal van terreinen en zo hebben we ook naar het vlees gekeken. Dus we hebben afspraken gemaakt met de sector over de kip, maar ook over het varken. Dus ook die gangbare kip die gaan wij uh, verduurzamen. Ja. En of dat nu wel of niet in de aanbieding is, ja, dat doet daar niets aan af. Nou ja, je kunt wel zeggen, van het, het doet wel iets met de geloofwaardigheid van Albert Heijn. Aan de ene kant ben je bezig te verduurzamen en kom je dus tegemoet aan de bezwaren... die er niet alleen bij Wakker Dier zijn, maar bij veel meer mensen. Uh, en in ondertussen wordt er dan vrolijk gestunt met die kippen. Ja, het, het is een product wat inderdaad ook in de aanbieding is. Maar ook het alternatief, want er wordt natuurlijk heel veel alternatief nu al aangeboden. Dus vlees met 1, 2 of 3 sterren van de dierenbescherming, scharrelkip, biologische kip. Dus ook die is wel eens in de aanbieding. Maar is zit ook, ook nog iets van een soort, ja, weet ik veel, arrogantie of bluff in, juist bij die, bij die supermarkten van nou, wakker dieren, we zullen je krijgen ook 48, 58 keer reclame gemaakt voor ik noem het dan nog maar een keer de plofkip. Terwijl dat bijvoorbeeld vorig jaar veel minder was. Dat denk ik niet. Ik denk dat zij heel goed kijken naar wat de consument wil. En zeker in deze tijd is de consument noodgedwongen heel prijsbewust. En is er dus wel eens een carbonaatje in de aanbieding. Uh, net zo goed als er een bloemkool, uh, een pot pindakaas en een zak chips in de aanbieding is. En dus ook uh, een kipfilet of kippenboutjes wel eens in de ja. aanbieding zijn. Ja. Maar in ieder geval meer dan vorig jaar wordt ermee gestund. Dat zegt Bakker Dier, maar ik heb ook cijfers van Albert Heijn voorbij zien komen uh, die niet helemaal kloppen met die van... Wat als dat Bakker Dier cijfers niet helemaal kloppen met die van Albert Heijn, maar goed daarvoor zit ik hier niet. Ik zit hier om te vertellen wat er gebeurt op het gebied van duurzaamheid en dat dat niet ja. haak staat op aanbiedingen met... Uh, Gangbare nou ja goed, da daar doet de wakker dier dus een aantal claims. Hè, wat, wat er dus mis is met die kippen. We hebben even gebeld met Eddie Bokkers, die is specialist op het gebied van welzijn van landbouwhuisdieren, verbonden aan de Wageningen Universiteit. En hij zegt euh, door de snelle groei van de vleeskuikens ontstaan er pootproblemen, hartproblemen en andere klachten. Nog steeds. Ja, dat, dat kan dat. Dat hij dat zich wil, daarvan wij een, een reactie nou ja, uh, op. Ja, nou, nou ja, zeg maar, met die verduurzaming e valt het dus nog wel even mee uh, voorlopig, uh, als ik dit dan hoor. Nou ja, we hebben inderdaad, we geven de pluimveesector de tijd. Want zoiets kun je niet van de een op andere dag. Dus er zijn maatregelen die uh, gaan uh, per 2015 in. Dan krijgt uh, de kip al meer ruimte, strooisel, afleidingsmateriaal. Maar bijvoorbeeld ook duurzame soja. Want we kijken niet alleen naar dier, maar ook naar mensen en milieu en uiterlijk 2020, dan zijn alle maatregelen doorgevoerd... en dan zijn we ook overgeschakeld op een ander ras... wat gewoon trager groeit en ook robuuster is... zodat het uh, minder vatbaar is voor ziektes... en we het antibioticagebruik ook nog verder kunnen terugdringen. Het is niet zo, zoals Wakudia nu zegt... dat uh, een stukje kip vol met antibiotica zit. Het wordt uh, al uh, jarenlang afgebouwd... en daar zijn ook strenge wettelijke maatregelen voor... Dus en we gaan kijken hoe we dat nog verder terug kunnen brengen. Maar hoe groot zal het percentage van die, uh, laten we zeggen even die nieuwe kip straks zijn dan in de schappen? Het is uh, de, het nieuwe gangbare stukje vlees. Dus uh, de, de, het kip wat nu in de supermarkt ligt, dat is straks dan allemaal duurzamer. En daarnaast is er nog 1, 2, 3 ster en alle andere alternatieven. Nou, ook voor consumenten die dus, dus nog wat, iets extra's willen. wat er nu is en wat we dus plofkip noemen, dat is straks verdwenen. We leggen de lat inderdaad voor alle kip een stukje hoger. Ja. Iemand zegt op ons forum: het zou de supermarkten sieren wanneer ze ook eens met de biologische kip gaan stunten. Dat die in de aanbieding komt. Waarom doen ze dat niet? Nou, ook die zijn wel eens in de aanbieding. Net zo goed als 1, 2, 3 sterren in de aanbieding zijn. Of bijvoorbeeld een vegetarisch alternatief. Dus dat gebeurt wel degelijk. Ja. Want we zitten in een economische crisis, dus mensen kijken natuurlijk wel degelijk naar die prijs. We zijn er ook allemaal heel erg druk mee natuurlijk op die manier. We vinden er van alles van, maar intussen willen we ook weer niet te veel betalen. Is dat niet het probleem in een notendop? Dat is natuurlijk wel het gros van, van de klanten, die koopt gewoon graag deze kip. En is ook tevreden over de prijs en over de aanbieding die daarmee wordt gedaan. En er is natuurlijk ook een groep hele bewuste consumenten en die kiest nu al voor een alternatief. Maar omdat toch dat signaal ook vanuit de maatschappij komt... Die, die roep om verduurzaming, en dat geldt dan voor alle terreinen... hebben we gekeken van hoe kunnen we die gangbare kip toch verder verduurzamen... zonder dat die meteen heel duur wordt... en daardoor onbereikbaar wordt voor een grote groep klanten. Iemand op ons forum schrijft... Mijn ervaring is dat dieren- en milieuactivisten zich zelden bij de feiten houden... en zich vaak verliezen in fanatiek overdrijven. Bent u het daarmee eens? Nou ja, inderdaad, etiketjes, stunten, plofkip... dat zijn natuurlijk wel manieren om je verhaal in de aandacht te krijgen. En het is niet zo dat die, dat die kip ontploft of zo... omdat hij in zo'n korte tijd groeit. Het is nou eenmaal een ras wat binnen zes weken groeit. En... Ja, verder is daar weinig mis mee en je zou haast willen dat iedereen eens komt kijken in zo'n zo stal om te zien hoe, hoe die kippen erbij zitten. Dat is waar wat u zegt, alleen iemand hier ook zegt, op ons forum ook zegt eens, zolang kippenvlees gedompeld mag worden in het water en zo nog een keer wordt geploft, wordt, worden we dubbel belazen. Ik probeer maar eens een kipfilet te bakken, dat wordt altijd koken in plaats van bakken door de 20% water die erin zit. Ja, dat is natuurlijk weer een hele andere discussie. Uh, er wordt inderdaad vaak uh, wel het een en ander aan toegevoegd. Dat he heeft ook een smaakaspect. Uh, uh, ja, dus er worden ook allerlei kruiden aan toegevoegd. Nou, vindt u, u vindt, want, uh, wat ik net over die ene meneer uh, of mevrouw zei, uh, daar zei u ja op. Uh, want u, u zei ook bij de keuze bijvoorbeeld hè, dat uh, een moet ophouden met de, met de haatcampagne. En uh, dat ze kakelen als een kip zonder kop. U, vindt u dat zij de feiten verdraaien ook dan? Nou, in ieder geval uh, sterk overdrijven. En ik begrijp dat wel, want daarmee krijgen ze ook uh, de aandacht. En uh, ja, je wilt natuurlijk dat jouw boodschap gehoord wordt. Dus in die zin doen ze dat uh, heel goed. Maar ja, het is wel heel erg overdreven. Ze schetsen soms een beeld wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Een kip, kreupelen kippen vol met antibiotica... Nou, dat is natuurlijk wel heel erg overdreven. En zij weten ook dat wij deze maatregelen eh, hebben aangekondigd. We hebben ook met hen eh, aan tafel gezeten om dat uiteen te zetten. Ik begrijp dat zij dat niet ver genoeg vinden gaan... en niet snel genoeg vinden gaan. Dat is hun rol, dat is prima. Maar als je weet wat er in de pijplijn zit... Ja, moet je dan weer zo tegen de supermarktbranche nee. schoppen... of kun je dan niet beter je pijlen op partijen richten... die nog helemaal niets doen of nog helemaal niets hebben aangekondigd? Zoals? Nou ja, uh, misschien kan er in de horeca nog het een en ander gebeuren. Ik weet het niet, noem maar wat. Mm -hmm. uh, want ik zit hier namens de supermarkten, dus hoe dat in andere branches zit, dat ja. weet ik niet. Maar, maar ik, ik kan me voorstellen dat er voor hun nog, nog tal van verbeterpunten te realiseren zijn. Je zou ook kunnen zeggen, ja, Wakker die houdt die sector die misschien van oudsher wel wat conservatief is ook een beetje scherp. Dat is helemaal niet verkeerd. Nee, dat is ook niet verkeerd. En dat is ook uh, een prima rol. En ze verwoorden ook een signaal uit de samenleving. Alleen ja, moet je, vind ik wel, je aan de waarheid uh, houden en ook respect hebben en uh, waardering hebben voor de stap die wij branchebreed zetten. En het is ook iets wat alle supermarkten in Nederland gaan doen. Dus voor het hele reguliere kipassortiment nog steeds het meest verkocht... dan ga je in één keer de lat hoger leggen. Dus dat zijn misschien nog wel kleine stapjes in hun ogen. Maar juist doordat je die met alle supermarkten zet, bereik je heel veel. Ja. Is het ook een beetje symboolpolitiek dat het de hele tijd maar over die plofkip gaat? Want nou ja, we horen natuurlijk op voedselgebied van alles. Nou, recentelijk weer over die inkvisringen bijvoorbeeld... Ja, kijk, voedsel uh, is heel gevarieerd, uh, komt overal vandaan, is iets wat ons allemaal bezighoudt. Uh, we eten allemaal, we doen allemaal boodschappen, dus ik denk ook dat je daarom ook wel regelmatig iets uh, over hoort. Ja, want er wordt bijvoorbeeld over die Nederlandse kip gezegd, nou ja, die voldoet op zich aan de Europese regels. Uh, maar ja, goed, er zijn toch ook nog wel misstanden, want daar bent u het als industrie toch ook wel over eens? Nou, ik weet niet. Ja, Net zoals er op allerlei terreinen wel eens een misstand is, zal dat het misschien hier ook zijn, maar. Nou ja, anders, anders zou je niet het hele beleid veranderen. Ik bedoel, u bent niet voor niks bezig met een nieuw ras. Als, als het allemaal Hosanna was op, op dit moment. Nou ja, omdat er vanuit de maatschappij gewoon een roep komt om uh, duurzamere producten. Dus wij kijken uh, hoe we. Uh, producten kunnen verduurzamen. Zo zijn we bijvoorbeeld een aantal jaar geleden uh, gestopt met het onverdoofd kastreren van varkens. Nou, op den duur uh, zal er helemaal gestopt worden. Voor zover dat nog uh, niet is gebeurd met kastreren. Uh, duurzaam transport, energiebesparing. Dus we proberen gewoon als branche ons steentje bij te dragen. Ik lees nog één reactie voor op ons forum. Uh, een fanatiek drammerige staat er tussen haakjes. belangenclub die onafhankelijk onderzoek doet. Ik geloof er niks van. En ik zeg dat niet, maar dat zegt een van onze reageerders. Ja. Het is maar alleen niet helemaal duidelijk: bedoelen ze wakker dier? Nou, ik denk dat ze wakker dier bedoelen, ja. ja, ja. <lacht> nou ja, ik ben blij dat mensen dat ook wel uh, zo ervaren. Uh, want er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die helemaal niet die luxe hebben om te kiezen kunnen kiezen voor uh, biologische kip. Dus ja, die zijn blij dat ze een gangbaar stukje kip kunnen kopen voor een aantrekkelijke prijs. En. En je moet natuurlijk voorkomen dat je die mensen een rotgevoel aanpraat, terwijl ze gewoon een, een normaal product kopen waar er niks mis mee is. Ja. Miranda Boer is van het Centraal Bureau Levensmiddelhandel. En uh, dat is de club die dus eigenlijk de supermarkten vertegenwoordigt. We gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, mevrouw Boer, u blijft meeluisteren. Dan kom ik zo meteen graag bij u terug ja. om de reacties door te nemen. Gisteren was we een monster score toen het over Zwarte Piet ging. Ik keek gisteren nog even. Ja, ik geloof dat we tegen de 5000 reacties aan gingen op de site. Uh, zover is het nu nog niet, uh, maar toch ook alweer veel zie ik. 1200 mensen zo'n de moeite genomen om nu al te stemmen, op de stelling het stunten met plofkip moet stoppen. 62% van die mensen die gereageerd hebben is het daarmee eens, 38% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Michel van Delft. Dag meneer van Delft. Ik ben het eens met de stelling en uh, ik vind dat er niet gestunt moet worden met uh, dierenleed, met veel antibiotica, met uh, veel te kleine marges uh, voor de boeren. Ik ben blij dat de woordvoerster van de supermarkten zegt dat, er op de mijn, uh, uh, dat ze hun leven gaan beteren. Maar ja, ik vind het hetzelfde als roken. We weten dat het allebei slecht is. En dan moet je het gewoon niet gaan bevorderen. En dus niet met die prijzen zegt u? Precies. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Martin. Martin. Ik denk dat we nu, nu nog niet moeten stoppen met het stunten. Ik vind dit nou een enorm mooie testcase. In de democratie. Mensen kunnen nu op basis van informatie van wakker dier, van de supermarkt en van de agrarische sector zelf eens kiezen van wat men wil. Dus ik denk dat de politiek zich hier nu even niet mee moet bemoeien. Het is een enorm mooi marktonderzoek of referendum. Geef er maar een naam aan en die kunnen we ook eens daadwerkelijk zien. Maar het is niet verschil tussen de mening van de burger. En de mening van de consument. Ja. ik dan, dan nu even... kunnen we over, over een jaar nog wel zien wat we willen. Ja, maar als ik dan even naar ons kleine peilingje... Hè, want het is natuurlijk waar een peiling onder onze luisteraars kijk... Hè, dan zegt dus de meerderheid... Euh, zegt nu van ik ben het eens met de stelling... het stunten met plofkip moet stoppen. Maar ik vraag me toch af hoeveel van die mensen... van die 62%, toch ook gewoon met hun karretje in de supermarkt staat... en wel die kip koopt. Omdat het ja, namelijk veel voordeliger is. Ja, daar bedoel ik dus ook van... de, de, de, de, de burger stemt nu meer met uw programma... Maar de consument in de winkel, die reageert toch schijnbaar anders. En ik denk dat dit nu een hele mooie manier is om dat eens te testen. Ja. Dus laten we in ieder geval wachten nog een jaar. En dan kunnen we de balans opmaken. No. Ik denk dat het gewoon uh, tijd is. En elke dier mag natuurlijk zeggen wat hij wil. Ja. Dat is een goed recht. Weet ja. het leven in democratie. Iedereen mag zijn mening geven. Ja, duidelijk, dank u wel. Stamper goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Jacob Gredo Delft. Nou, we moeten niet alleen stoppen met de plofkip. Want het is geen plofkip. Het is een plofkuiken. He, die mevrouw die zegt ook al, zo'n beest moet in, moet in, in zes jaar uh, gefokt worden. Nou uiteindelijk komen er nog wel een paar wijze woorden uit. en, en belofteverbetering, maar uh, voor het overige word ik echt onpasselijk van haar verhaal. En ook van een, een zeer dieronvriendelijke partij als het CDA. Uh, de Flexitarius, vegetarische, veganisten, uh, onder is het eerste. Die varen wel bij het eten van veel groente, fruit, kikker, erwten en, en, en paddenstoelen. Kip zit helaas. Eh, bijna overal in. dus is bijna eh, alleen maar eh, eh, eh, eh, goedkope kip. Het is een decadente en omgekeerde redenering als je zegt van ja, maar goed vlees is te duur. Nee, goed vlees, daar wordt een juist een eerlijke prijs voor betaald. En goedkoop vlees is slecht, want mensen denken dat ze goedkoper uit zijn. Maar uiteindelijk worden ze er, er ziek van, net als bijvoorbeeld tilapia en Pagazius uit eh, Vietnam. Mm -hmm. En het is een volstrekte illusie om te denken dat we de hele wereld dagelijks van vlees ja. moeten voorzien. Maar goed, dit, maar, maar goed, mevrouw Boer zegt, van, zij vindt het woord plofkip niet leuk, maar goed, dat die, kip, die, die kipfilet, ja, gewoon de normale kipfilet die in de schappen nu ligt, zegt zij van, ja, dat is toch in principe gewoon goed vlees. Daar word je niet toch per definitie ziek van? Je wordt er niet ziek van. Nou, je wordt, nou, op den duur word je er denk ik wel ziek van. Maar ze heeft blijkbaar helemaal geen mededogen met het afgrijzelijke leven zes, van, van zes weken. Ja. Waar zo'n kip wordt klaargestoomd. Ja. Ik moet er niet aan denken. Nee, maar goed, daar zijn ze dus nu mee bezig om daar een nieuw ras voor te ontwikkelen. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Marga Dodeman. Dag Marga. Ik behoor tot de minima. En uh, ik was dus... Uh... Uh, een van de stemmers die vindt dat het. gewoon, uh... oh, nou dan ben ik het even. Uh... Dat het niet moet stoppen. Ik bedoel, jij, jij gaat ja. uh, geregeld een, een kipje halen, uh, omdat hij gewoon uh, betaalbaar is. Ja, maar ik koop ze niet. Oh, toch niet? Nee, want als de plofkip in de aanbieding is. En ik gebruik wel het woord plofkip, want ik ben het totaal niet met de redenering van die mevrouw eens. Dan is ook de scharrelkip in de aanbieding bij Albert Heijn. Aha. En ik let dus heel erg op aanbiedingen. En de biologische kip is echt nog nooit in de aanbieding geweest. Die mevrouw die hoeft blijkbaar niet zo heel goed op te letten. En ja, ik ik, ik vind, ik kan me aansluiten bij de vorige nou. spreker. Maar jij zegt eigenlijk van, gooi die biologische kip ook eens een keer in de aanbieding? Ja, nou, nou het lijkt me wel. Maar wat ik, wat ik ook heel erg vind, is de manier waarop naar zo'n kip gekeken wordt. Dat er over een product gesproken wordt. En ja, je koopt het inderdaad en je eet het op, maar... Nou. Het heeft wel geleefd. Nee, dat is zo. Maar goed, als het uiteindelijk in dat bakje ligt... dan is het uiteindelijk een product. Daar moeten we eerlijk over zijn. Ja, zo kijk ik er toch niet naar. Nee, oké. Okay, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Jo, goedemiddag. Famke, hoi. Famke. Ik, heb die, uh, ik ben het eens met de twee laatste voorgaande sprekers. Ik vind dat het woord duurzaamheid... door die mevrouw bij u in de studio... zo ontzettend misbruikt wordt. Het is niet duurzaam. Het is uh, dieronwaardig en vlees en kip... Uh, smaak op zichzelf naar niets. Wat we aan toevoegen, dat maakt de smaak. Ik koop al 25 jaar geen kip, terwijl het mijn lievelingseten was. Ik koop korn, dat is Q-U-O-R-N. Mm -hmm. Het smaakt hetzelfde als... Uh, ik vind het zelfs lekkerder dus. Want uh, kip smaakt naar water, naar niks. Maar korn is op basis van uh, zuivel, uh, toch? Soja. Zoja, ja. ja we ja. ja. geven die kip de soja. Dat gaat ten koste van... Uh, landbouwgrond uit uh, de arme werelddelen. Ja. Met andere woorden, uh, ze begrijpt het door duurzaam niet eens. Ze betekent eerlijk gezond voedsel. Ja. Fair okay. trade, enzovoort. duidelijk. Dankjewel. El, Goedemiddag. Goedemiddag. ik ben het oneens met de stelling. Ik vind dat uh, de mevrouw in, uh, in het studio juist het goed verhaal uh, houdt. Ik zou ook wel willen dat het wat sneller ging... met uh, dat uh, ja, duurzame, zoals ze dat dan noemen... Uh, maar daar gaan natuurlijk ontzettende kostenposten gepaard. Uh, van de ondernemers, de, koeren, dus de beesten uh, verbouwen of, of houden of weet ik ja. Dat moet geïnvesteerd worden. En dat wilde dus zeggen dat als we dat geleidelijk aandoen, dat die kip dus langzaamaan wat zal stijgen in prijs. En als we dat in één keer doen, dat die kip uh, zal het een eenvoudig uh, Kijk, ik vind het allemaal een beetje hypocriet. Ik hoor, ik hoop, uh, ik hoor een hoop tegenstanders. En uh, ik denk als die mensen in de winkel lopen, dat ze gewoon diezelfde kip kopen. Bovendien, ja. als we het niet zouden doen. Die kip, die krijg je er niks niet beter van. Ja, dan nog... dat steek, gewoon Dat geld wordt door iemand anders in zijn zak gestoken. Nog, nog even naar die, die cijfertjes... Concurrentie in Nederland? Ja. Sorry? Nee, ik, wou, ik zei nog even die cijfertjes die, waar wakker die nu mee is gekomen. Daaruit blijkt dan dat Albert Heijn bijvoorbeeld uh, in het afgelopen jaar... Uh, 58 keer met die plofkip heeft gestund, Terwijl het jaar daarvoor uh, geloof ik iets van, van ergens in de 20. Dus dat is een verdrievoudiging. Uh, is dat dan... Uh, vind je dat goed of slecht? Uh, ik denk dat die net zo vaak erin komt als dat die aangeboden wordt door de mensen die uh, die beesten kweken. Um, Kijk, wat ik zeg, de, de kip gaat het er niet beter van krijgen. Dus we kunnen zeggen, we willen er meer voor gaan betalen, maar die kip die merkt er niks van. Dit is diezelfde kip die we al 50 jaar kopen. Er wordt nu mee geconcurreerd. In die 50 jaar, er is steeds meer controle gekomen, er komt steeds meer toezicht. Dat is goed, want we moeten goed omgaan met de beesten. Dat ben ik helemaal met iedereen eens. Maar als je zo redeneert, dan kun je normaal geen vlees kopen. Want dan is alles vlees. Hoe de koeien erbij zitten, hoe de vraakjes gehouden worden. Ja. Hoe die voorbij komen in die vrachtwagens. Dan, dan wil ik niks meer eten. Nee, duidelijk, dankjewel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goeiemiddag met Doorlag in Groningen. Ik heb hier een, een, een nummer liggen van Charlie Hebdo. Bonapartie, Le Malbouf. Kunt u hem even uh, opzetten? Dan vallen de schellen van je ogen. Wat is de mis met de plofkip? Je wordt, er, je wordt er misschien niet ziek van of al, dat is ook nog de vraag. Maar je wordt er wel heel groot van. De mensen zijn niet voor niks uh, allemaal enorm, uh, gaan ze langer worden en in lengte stijgen. Dus lekker eten, eet smakelijk met die, met die kip. Je wordt er een grote jongen van. Maar wat, wat, uh, ik, ik, uh, de, uh, ja, de slager in de Oude Kijk in Jansstraat, heeft die plofkip in de, in de vitrine liggen of niet? Uh, wij eten alleen maar biologisch, dus uh, wij kopen die, die spullen niet. Maar de Albereide heeft het nog wel degelijk hier liggen. Ja. Je hebt hier wel een groene slager, uh, daar kun je naartoe. Ja. Uh, maar, maar, maar, het, het, maar er wordt dus gestund, of ja, gestund dan met, met in ieder geval die, die plofcup is geregeld in de aanbieding. Uh, vindt u dat dat moet stoppen dan? Ja, want ik vind de voedings. Wat er mis is met die, die voedingsindustrie, uh, uh, is zo ziek als een deur. Want ze uh, concurreren alleen maar op prijs. En niet op kwaliteit. En het gevolg daarvan is dit wat je nu ziet. En alles wat niet uh, zeg maar op een gezonde manier geproduceerd wordt... zou eigenlijk uit de schappen moeten. Dank u wel voor het bellen vanuit Groningen, de prachtige Martini-stad. En, uh, ja, geweldig. Dat... Ja, prachtig. prachtig. <laughs> Uh, we gaan uh, iedereen trouwens even dankzeggen die de moeite heeft genomen om deze week te bellen. En op andere manieren te reageren via dit programma. Dat vinden we altijd leuk, uh, want daar staat en valt standpunt.nl mee. En nu gaat het dus over de uh, kippen. Het stunten met plofkip moet stoppen, dat is de stelling. Uh, mevrouw Boer, Miranda Boer, van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Vertegenwoordiger van de supermarkten in Nederland. Wat vond u van de reacties? Um, nou, de, zoals de tweede beller ook al aangaf... er zit een verschil tussen burger en consument. Dus we zien inderdaad die consument... dat die in de winkel uh, graag voor regulier vlees uh, kiest. En daar waar men anders wil, is dat inderdaad volop te krijgen... Um, de eerste bellen hadden het over dierenleed. Nou ja, dat bestrijd ik. Dat is natuurlijk een beeld wat graag opgeroepen wordt. Dat het echt hele zielige kipjes zijn die daar een beetje in, uh, in die, uh, in die, uh, in die uh, stallen liggen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Een, een pluimveehouder gaat goed met zijn dieren om. Puur omdat hij daar natuurlijk ook al een boterham aan uh, verdient. Maar dat zijn net zo goed mensen. Dus die willen ook niet een, een stal vol met, uh, met arme kipjes. Dus... Volgens mij wordt er een beeld geschetst wat, uh, wat niet uh, overeenkomt dus, met, dan uh, met zegt, de Dus dat iemand zegt, want ik heb, dan, ik heb het even opgeschreven... iemand zei van je moet niet stunten met dierenleed... dan zegt u van dat, dat is niet sprake van dierenleed, dat is niet aan de orde. Ja, ja. en er werd ook gezegd van ja, er wordt hier gepraat uh, over uh, dieren... en uh, het, zijn, het zijn geen producten, maar dieren. Het, uh, natuurlijk uh, zijn kippen dieren en wij willen ook dat daar uh, goed uh, mee om wordt gegaan... dat die een goed leven uh, hebben, maar waar we het nu over hebben, waarmee uh, reclame wordt gemaakt... dat is inderdaad het product. Dat zijn die stukjes kippen en dat zijn die kippenpootjes. Ja. En, ja, verder zou ik nog willen reageren op een mevrouw die zei... Van, ja, de soja dat gaat ten koste van regenwoud en dergelijke. Maar dat is juist ook een van die afspraken die we hebben gemaakt... dat er duurzame soja, dus echt gecertificeerde soja... wordt gevoerd aan de kippen alleen nog maar... zodat er inderdaad geen uh, regenwoud voor gekapt uh, moet worden... En voor de Goede Orde, bij dat overleg, hebben ik ook bijvoorbeeld ook wakker dieren gezeten? Daar hebben zij inderdaad ook wel bij gezeten, maar ze wilden verder niet meedoen. De dierenbescherming is bijvoorbeeld ook betrokken geweest. De Stichting Natuur en Milieu is erbij betrokken... omdat zij ook een belangrijke bijdrage hebben geleverd hoe wij milieumaatregelen konden nemen. Dus om bijvoorbeeld ammoniakuitstoot terug te, dienen, ja. te dwingen. En ja. overschakelen op duurzame stroom, dat is ook zo'n punt uit het plan. Ja, Kortom, er wordt aan gewerkt, nieuw ras ook. Maar dat, dat gaat nog een tijd duren voordat dat dan echt in de winkel ligt. Ja, dat klopt. De pluimvissector heeft aangegeven daar toch wel tijd voor nodig uh, te hebben. Want je moet natuurlijk op grote schaal zo'n nieuw ras beschikbaar hebben. Dus er wordt nu, uh, worden nu uh, proeven meegedaan. Ja, dat klinkt ook heel klinisch, maar er wordt gekeken van goh, welke rassen zijn geschikt. Ja. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, we houden deze kip. Die geef je gewoon wat minder voer en dan groeit die wat langzamer. Ja, ja. Je moet echt kijken naar een ander ras. Goed, intussen houden wij de aanbieding in de gaten van de supermarkt. En eens kijken of zij, uh, nou ja, uh, toch wat minder op die prijzen misschien uh, letten. En uh, nou, uh, ook die biologische kip bijvoorbeeld eens een keer in de aanbieding gooien. Dank dat u meedeed in Stam.nl. Miranda Boer van het CBL. U kunt blijven stemmen op de site. Er is weinig veranderd in de percentages. Zometeen op Radio 1. Vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettige dag verder. prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... NCRV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 U koos Pearl weer als beste optieketen. Bedankt voor uw stem.